Naast de huidige service doen ze nog steeds de bekende Fiat-service. Devenzet-adres voor autoschades en APK-keuringen van alle merken. Autobedrijf Zandvoort, de vertrouwde specialist voor Zandvoort en omgeving. Autobedrijf Zandvoort, ook geopend op zaterdag. Bij autoschade wil je gewoon dat alles weer snel goed voor elkaar is. Daar ben je van verzekerd bij de ANWB. Maar we gaan verder, want met inzicht in jouw rijstijl helpen we je om nog veiliger te rijden. En doe je dat? Dan krijg je een deel van je premie terug. En let op, met 15% korting is onze veilig rijden autoverzekering het eerste jaar extra voordelig. Kijk op anwb.nl slash autoverzekering.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 En de volgende formatie, daar hebben we bijna elke week wel een plaatje van. De laatste tijd. Ja, zuster, nee, zuster. Een Nederlandse televisieserie. En u hoort het nummer naar Zwitserland. Als Gerrit gaat werken, dan krijgt hij zijn loon. Dat is niks bijzonders, dat is heel gewoon. Maar Gerrit gaat sparen, want Gerrit is wijs. Als het varkentje vol is, dan gaan we op reis. Naar Zwitserland, naar Zwitserland, daar gaan we de bergen op. Naar Zwitserland, naar Zwitserland, daar klimmen we tot in de top van de s'avonds aan toe. Dan wil Gerrit rusten, dan is Gerrit moe. En dan in augustus dan zegt Gerrit, hé, hey, ik ga met vakantie en jullie gaan mee. Naar Zwitserland, naar Zwitserland, daar gaan we de bergen op. Naar Zwitserland, naar Zwitserland, daar klimmen we tot in de top. Van de hal, van de hal. Oh.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 En vanaf 1911 ging hij solo verder. De laat zou in totaal ruim 350 nummers op de plaat vastleggen. Onder meer met begeleiding van het bekende dansorkest uh, The Ramblers. En vanwege zijn krachtige stemgeluid en zijn uh, duidelijke dictie was hij geschikte zanger voor primitieve media als de grammofoonplaat in de radio. U hoort nu august de laat met uh, We gaan de wijde wereld in. Wanneer de straat is dansen gaan, op je blonde kruin. en bolterbloemetjes te bloeien staan in je buurmanstijn. Dan pak je in je nieuwe dwang. Ik van je houd, maar als ik jou zie, dan gaat mijn hart de keer. Ik dans en spring en zing dan talkensweer.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 dat is voor mij het Ik dans en spring en zing dan telkens weer. La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 U luistert naar Zandvoort uit Zandvoort met Mario Zandvoort. Dames en heren, even uw aandacht voor de Verenigde Stratenzangers met de smartklap 1971. Ze hebben jou de sleutel van mijn hart gegeven. Daar komt die aan hoor, met z'n allen.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 Dames en heren, een kleinigheid voor de Verenigde straatmuzikanten, Bekend van Radio en WW. Ik dank u Ja, dat was muziek van Doris. Ook een uh, artiest die regelmatig voorbij komt in dit programma. Zandvoort uit Zandvoort. U hoorde Doris met de sleutel van mijn hart. En daarvoor hoort u voortak met Enkel door jou. U luistert nog steeds aan ZFM Zandvoort. lokale omroep vanuit de badplaats. Zandvoort. Iedere dinsdagochtend van 11 tot 12 neem ik u mee op reis. Terug in de tijd naar de jaren 30, 40, 50, de jaren 60 en de jaren 70 natuurlijk. voor we die ook nog vergeten. En ja, coronatijd. We waren nog steeds afstand. Het wordt alweer een stuk drukker. We zijn wat losser. We kunnen weer naar de kapper. Dat is altijd erg positief, denk ik. Als het haar natuurlijk maar goed zit. En een hoop muziek tegenwoordig. Uh, ik geloof uh, bijna dagelijks dit programma in de herhaling. Vanaf 2011 alle opnames... Uh, zijn opgenomen, buiten mijn weten om. Nou ja, buiten mijn weten om. Alle programma's van CFM Zandvoort worden opgenomen. En vandaar dat Koordraaier druk bezig is geweest in de studio... om vanaf 2011 al mijn opnames te verzamelen. En die worden nu regelmatig op de radio gedraaid. Tussen 1 en 2, middags meen ik. Het is weer tijd voor muziek. Vandaag zit u natuurlijk aan uw radio gekluisterd. De Tornado's hoort u nu met Sorry Schat. Sorry Schat, van gisterenavond... Sorry schat, ik zou het nooit meer doen. Sorry schat, maar gisteren een avond. Vergeet het maar en geef me weer een zoem. Met vrienden ben ik gisteren naar een café gegaan. Jou heb ik laten wachten, jou heb ik laten staan. Je kan me wel verscheuren om wat ik heb gedaan. Het zal niet meer gebeuren, daar kun je van op aan. Sorry schat, van gisterenavond. avond. Sorry schat, ik zal het nooit meer doen. Sorry schat, van gisterenavond. avond. Vergeet het maar en geef me weer een zoen. We hadden afgesproken om acht uur bij de kerk. Ik heb mijn woord gebroken, dat was van mij geen werk. Ik ben zomaar weggebleven en nam je bij de neus. Toen wil je mij vergeven, ik schaam me diep je ja, huis. Sorry schat, van gisterenavond. Sorry schat, ik zal het nooit meer doen. Sorry schat, van gisterenavond. Vergeet het maar en geef me weer een zoom Sorry schat Van avond Sorry schat ik zal het, het nooit meer doen, sorry schat, van gisterenavond. Vergeet het maar en geef me weer een zoen. Vergeet het maar en geef me weer een zoen. Jij ging van mij heen. Mijn verdriet, lieve kleine vrouw, ik zoek mijn troost bij jou, bij anderen vind ik het niet. Iedere keer plaat het verlangen me weer, als ik denk aan het de tijd maar wanneer. Onder het dak vond ik jou, kende ik liefde en trouw. Ben ik gelukkig geweest, kleine vrouw? Met een tweetjes alleen, beider zielen als één, ze legt een sfeer van geluk om ons heen. Als jij zoete woorden van liefde sprak, op dat zolderkamertje onder het aak, was met leven een feest, nog komt vaak voor mijn geest. Het geluk dat zo kort is geweest. Van het werken moe kwam ik naar je toe. Het kamertje leek een paleis. Waren wij ook arm? Het hart klopte warm. Het krotje was een paradijs. Nu is het voor het bij. ze letten een licht om mij. Want de zon in mijn leven was jij. Onder het dak vond ik jou, kende ik liefde en trouw. Ben ik gelukkig geweest, kleine vrouw. Met een tweetje alleen, beide zielen als één. Slecht een sfeer van geluk om ons heen. Als jij zoete woorden van de liefde onder een kamertje onder het dak, wat met leven een feest, nog komt vaak voor mijn geest het geluk dat ook gort is geweest. Het geluk dat zo kort is geweest. John stuurt me rode rozen, geeft bonbons met dozen, maar ach, daar geef ik echt niet zo.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 Luister luistert naar Zandvoort uit Zandvoort, met Mario Zandvoort. De zee van Zandvoort is zeer fijn, de zee van Noordwijk mag er zijn. De is net wel het blauw, in waak daar bruist die zaal. Maar geen zee is zo distincte, als onze Scheveningse zee. Die zit niet zo vol kwallen, want die blijven op het strand.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 Maar les speelt geaffecteerd een lied. Ja, menig beweert. Dat Mengelberg haar dirigeert. Vanaf het Scheveningse strand. Met een stokje in zijn hand. En er is geen zee zo die en Als de Scheveningse zee. Daar water alleen de hooglosser En er is geen strand zo charmant. Als het Scheveningse strand. Daar vlucht de bloem van Nederland. In gesang.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 als het Scheveningse strand, daar fluurt de bloem van Nederland. O, oh, koort oh, je ja. bij, zal u. O, schat voor de herkenname, kan van natuur. Kom nou, kom En er is geen zee, zo die het Als de Scheveningse zee, daar baat alleen. De hoofd Strand, zo charmant, als het strand. de van Nederland. het u, u hoort de muziek van Louis Davis met De Scheveningse Zee. En daarvoor Annelies de Graaf met Kom bij mij. En de volgende artiest is Theo Diepenbrok. Zijn echte naam is Theo Piepenbrok. En geboren in Mook op 22 december 1932. En overleden in graaf op 25 mei 2018, was een zanger van het Nederlandse lied. Hij begon zijn carrière in de jaren 50. Hij stond geruime tijd onder contract bij platenmaatschappij Telstar. voor natuurlijk Johnny Hoes. Diepenbrock was zanger, accordeonist en bandleider van Theo Borden, Diepenbroek en de Pipo's. En daarnaast daarna van Theo en zijn troubadours. Zijn bekendste lied uit de periode was met gesloten ogen. Dat was in 1968, meen ik. En in 1972 verkomt hij samen met Marjan Kampen. Het duo Theo en Marjan. En in hetzelfde jaar behaalde hun eerste hit met... Hey schat, weet je dat? En hun tweede singer was Hela, kom met me mee ja. Dan kwam een andere voor u uitgekozen. Theo en Marja. Met als jij niet van die mooie blauwe ogen had. Als jij maar even naar me kijkt. Ga ik voor de bel. Voel dat mijn hart bezwijkt. En als je Die mooie blauwe ogen had Lieve schat Weet je dat Als jij niet van die mooie blauwe ogen had Dat ik jou dan snel vergat Door je kijkers van de mannen Door hun knieën één voor één En ze maken Boze plannen Want de mannen Zijn verhaal als een A. Waarom beloofde ik je trouw? Dat van die kijkertjes van jou. Als jij niet van die mooie blauwe ogen had, lieve schat, weet je dat? Als jij niet van die mooie blauwe ogen had, dan heb ik jou dan snel vergast. Door je kijkers.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 Van de monden door hun knieën, één voor één. En ze maken boze planen, want de monden zijn geleen. zelfs aan het gaven ...kort uit Zandvoort, iedere dinsdagochtend neem ik u mee op reis... ...terug in de tijd naar de jaren 30, 40, 50, 60 en de jaren 70... ...en dan ook alleen maar met mooie oud-Hollandstalige muziek. U hoort de muziek van de drie kleine kleutertjes... ...en de jonkers en de joffers met trappelzak boogie... ...en daarvoor hoort u Theo en Marjan met Als jij niet van die mooie blauwe ogen had. En de volgende artiest kennen we allemaal, het is Willem Zonneveld... ...beter bekend als Wim Zonneveld, geboren in Utrecht...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 Als de mooiste stad in ons land, al die Amsterdamse mensen, al die leegjes avonds laat er klein. Niemand kan zich beter wensen. Dan een amsterdammer te zijn. Mm -hmm. Semencen, all and all the women, all Heeft ze een gebrek, dat is een grote straf. Wat los en vast zit, maakt ze op, maar de rokzak zal altijd af. En overal waar ze gaat op staat, geeft ieder haar de raad. Sarah, je rokzak, wie heeft dat gedaan? Sarah, je rokzak, laat dat zo niet gaan. Doetje, lief doetje, dat moet je niet doen. Denk aan de deden, ben, denk aan je vasten pas op toch Sara, je zak dan, wie heeft dat gedaan? Sara, je zak dan, laat dat zo niet gaan. Alle mannen loeren droog, dikke met hun linker oog. Sara, je rotzak dat haalt dat ding omhoog. Zag je willen trouwen, maar ik laat het om die kwaal. Een vrouw die alles afzakt, loopt je steeds mee voor het In huis op straat en in café, aan stromt strand, in duin en bos. Ik bond de rock wel acht keer vast en tien keer vroem die los. Ik zeg soms kwaad ons met de lach wel twintig keer per dag. Sarah, je zak af, wie heeft dat gedaan? Sarah, je zak af, laat het zo niet gaan. Doetje, lief doetje, dat moet je niet doen. Denk aan de zedenwet, denk aan je wat pas op. Toch, Sarah, je rokzaak dan, wie heeft dat gedaan? Sarah, je rokzaak dan, laat dat zo niet gaan. Alle mannen loeren Ik heb met linker oog. Sarah, je rokzaak dan, haalt dat ding omhoog. Kind komt kiet om kind komt kiet in de je rokje, zo die zitten moet al ze samen zijn. Hoe je weet, die aard geen hinder bij, al die binnenrijk gaat het je goed op weg. En duurt het langer dan ik zeg, kind, dan heb ik van de pech. Sarah, je rok, dat, wie heeft dat gedaan? Sarah, je rok, dat, laat dat zo niet gaan. je, lief, je, dat moet je niet doen. Denk aan de zedenwet, denk aan je fatsoen, pas op toch Sarah, je rotsaktan, wie heeft dat gedaan? Sarah, je rotsaktan, laat dat zo niet gaan. Alle mannen loeren droog, stiekem met hun linkeroog. Sarah, je rotsaktan, houd dat ding omhoog. Nooit heb ik een I've been here, I at Het Spaanse Nachten. En daarvoor een plaat ook van Willy Derby. Met Sarah. Je rok zakt af. En tot zover ook deze uitzending van Zandvoort uit Zandvoort. Uiteraard, als u dit programma gemist heeft, aanstaande zaterdag. tussen 1 en 2 wordt het programma nogmaals herhaald. En ik meen de rest van de week ook tussen 1 en 2. Uh, hoort u de herhalingen van Zandvoort uit Zandvoort vanaf 2011. Volgens mij, zo lang presenteer ik dit programma al. Dus. Uh, nog een paar stukjes muziek te gaan. Willem W. met Kunnen We Elkaar Niet Vergeven. Maar hier is die Bob Scholten met Sarah Marijs. Ik wens u nog een hele fijne week. Ik bedank nog even Kortdraaier voor het beschikbaar stellen... van al deze mooie oud-Hollandstalige muziek. Ik wens je nog een hele fijne week. Stay safe. Hou afstand het corona. Ik wens nog een hele fijne week. Tot ziens. Mansari is de enige die ik steeds heb lief gehad. Toen kwam op eens de dag dat ik moest scheiden van mijn schat. Mijn vaderland was in gevaarde vee. kwam in zicht. Het land die een beroep op mij. Dus bied ik graag mijn plicht. Mansari Marijs is zo ver van mijn hart. Maar ik hoop haar weer gauw te zien ik daar in de buurt van de grote rivier gewoond voordat ik afscheid nam van haar. Oh breng me terug naar mijn oud Transvaal, daar waar mijn sari woont. Daar bij die groene en bij het rijp van mais, daar woont mijn sari mareis. Daar bij die groene en bij het rijp van mais, daar woont mijn sari maarijs. Apperent trots hier dan elk gevaar, In niets gevechten waren mijn gedachten steeds bij haar. Ik dacht is echt een wéél als vrede vrede die komt gauw Dan ga ik weer naar mijn sari heen en maak haar nog mevrouw. Mijn sari, mijn reis is zo ver van mijn hart. maar ik hoop haar weer gauw te zien.